Ik leg het je allemaal uit. Maar bestel alsjeblieft eerst een rijtuig. En stuur een bediende naar de woeste hoogte om de kleren van me in te pakken. Ik, die trouwring. Die trouwring. Die die moet van mijn vinger. In het vuurde mee. Wat is er allemaal gebeurd? Vanmorgen. Vanmorgen. naar Alite kwam hij later thuis dan gewoonlijk. De deur was op slot. En hij beukte erop met zijn vuist. Maak open hier. Die niet doen. Isabella niet doen. Ik heb hem buiten gesloten. We moeten eens en vooral afrekenen met die kerel. Als we geen lafwaard zijn, dan kunnen we dat. Maar ik, ik wil hier niets mee te maken hebben. Hoe ik ook al vroeg, ik, ik heb een pistool in de aanslag. Blijf stilzitten en zeg niets. Ik ga toch door met mijn plan. Ik wil gerechtigheid verherken en jouw dienst bewijzen, ondanks jezelf. Het is zijn eigen schuld. Maar moet ik dan misschien iets voor jou Nee, doen? laat mij met rust. Ik wil niets meer in deze wereld. Niets. Iedereen zegt dat Ketik nog in leven zou zijn... als jij er niet was geweest. Wat? Jij valt gemeen! Ik weet zeker, Nelly.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 Op een dag dat ik uh, boodschappen deed in het dorp, liep ik meneer Heathcliff tegen het luif. Nelly. Goed dat ik je zie. Jij kunt mij zeggen waar Isabella woont. Dat krijgt u voor mij niet te horen. Jij denkt dat ik het klaar wil doen. Maar dat heb jij mis. Ze interesseert me niet in het minst. Ik wil alleen weten waar mijn zoon is. Wat spijt me. Ik kan u dat niet vertellen.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 Bij meneer. Nee! Lillen. Bij meneer Lillen. Nee! Zeg ik, die jongen blijft hier. Een bediende zonder loon in zijn eigen huis. Dat nu van mij is, omdat zijn vader alleen maar schulden heeft nagelaten. Maar als de wraak op zijn vader u al geen voldoening schijnt, waar. Nee! Zeg ik ja. Ik voed hem op. De twaalf jaren, volgende op Cassie's dood.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 Maar s'morgens was ze met Minnie in het park gaan rijden. En toen het theetijd werd, was ze nog niet terug. Ach, nee. Uh, waar hebt u haar dan gevonden, Roddy? Op de woeste hoogte. Ik stapte vastberaden naar binnen Ja hoor, ze voelde zich kennelijk thuis en zat te lachen en te praten met Herrod. Een grote stevige jongen nu, van 18 jaar.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 Oh. Nou, laat maar eens kijken wat het voorstelt. <laughs> nou, dat is hem ook wat mooi. <laughs> Echt een kind van zijn moeder. Die is grootgebracht met slak en koeienmelk. Linten heet je. Is niet? Ja. Wat een dreinig kind. Die is niks voor mij.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 En dus moet hij in leven blijven. Daarom zal ik goed voor hem zijn. Dat is de enige overweging. Alleen daarom verdraag ik hem in mijn nabijheid. Wat een slap moederskindje. Maar bij mij is hij veilig. Maanden later ontmoetten Kessring en ik Heathcliff op de hei... waar wij aan het wandelen waren.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 Als jij niet zo mijderig was, dan kreeg je nou een pak slaag van me. Gaan jullie naar buiten. Met z'n drieën. Het was wel wat te beleven in de stal. Weg deze. Ja. Uh. Nelly. Ik mag herten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 wordt geluisterd naar het zevende deel van de woeste hoogte.